We hebben eventjes uh, een plaatje gezet. Even, even nu hebben we nog geen verbinding met uh, radio. Uh, Goedemorgen, Sandwoord. Even, even hebben we nog geen verbinding met. Uh, radio. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. En gaan er uit dat ze zo op de lijn komen.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 With something to cry about When you're stuck in an angry crowd side Ja dames en heren, goedemorgen Zandvoort, ja. eindelijk online. Ja, het is, het is, uh, gauw, het is stap, 25 he? minuten verder, maar uh, ja. ja Hans, dat is toch wat allemaal. Het, het, het lijkt een Europees Zongfestival, wat een chaos Ja, allemaal. alleen ik heb nog niemand voor zijn bek geslagen. Nee, dat is waar. Dus dat oh, scheelt. Ja, <laughs> <laughs>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 De bedoeling was. Het lijkt, het, het lijkt de Tweede Kamer nog. Ja inderdaad, hadden we hadden het al een keer. Ja. Ja. Carina Veren die gaat uh, over het muziekfestival op het Badhuisplein, wat uh, zomerstalsverstand wordt, wat al bezig is eigenlijk. En aan het einde van het volgende uur komt ook Erwin Hilbers nog even langs om over de vismaaltijd te praten. Goed, maar we hebben in ieder geval Clementine Lente in de studio. Nogmaals welkom Clementine, je hebt een lekker koffie op hè. Ja, heerlijke koffie. Je zit natuurlijk ook al bijna een half uur te wachten. Ja, nou goed, er is een uh, nieuwe vereniging, oh, het is eigenlijk een hele nieuwe vereniging, uh, Loci Zonvoortgasvrij opgericht. Ja, kun hebben je, we gedaan. Ja, kun je kort vertellen wat dat inhoudt?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 bijeenkomst door de voorzitter van die bijeenkomst ja. mijn naam genoteerd werd als belangstellende zandvoorter en oh. niet als Lucie zandvoort. Okay, ja, ja, ja dan, dan houdt het een beetje ja, op dus voor ons. Het, het wordt meer een formele status van jullie. Ja, dit, dit is een formele status van ja, ons. Ja, ja. En het LZG is de belangenbeharting van alle toeristen van jullie tot twaalf kamers. Ja. Dat klopt ook, hè? Dat klopt, omdat uh, ik begrepen heb dat vanaf twaalf kamers je valt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 We oh, wij hebben nu ook een professionele website waar we erg trots op zijn. Oké. Okay. En via die website kan je lid worden. Oké, okay, loziesandvoort.nl ja, En dan geldt het dan ja, ook ja, voor de huisjes bij de strandtenten? En wij hebben ook leden van... Oh, je bedoelt de, de huisjes op Baarnaar? De, ja, ja de, die hiernaast... De vereniging. De, ja. de verenigingen ja, nou, daar. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee Asos, Boerda, Telassa. Precies. Ja, inderdaad. Ja.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 Maar het zou niet in één keer gebeuren volgens mij? Dat is allemaal nog niet bekend. We hebben gevraagd. fases We hebben gevraagd of het in fases gaat. Het raadsbesluit is daartoe nog niet genomen. Want als je een visie vaststelt als raad, heb je geen raadsbesluit genomen over dat soort dingen. Maar nee, 30 is een beetje weinig. Wij opteren voor 60. Dan is het nog steeds niet interessant voor huisjesmelkers. Nee. Want Le daar gaat het eigenlijk ja, om. Daar gaat het eigenlijk om. Die huizen eventueel beschikbaar te stellen voor zonverziening. Ja. ja. Dus de huisjesmelkers, nee, die zijn met 60 dagen niet geholpen. Uh -huh. Maar waar het meest staat of valt, is controle. Ja, ja, dus wij ja, ja. hebben ook aange. Uh, uh,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 Hoeveel accommodaties Amsterdam heeft en hoeveel Zandvoort heeft, ja. zijn wij lekker de beste. Kijk, dat okay. bedoel ik. <laughs> nou, dat bedoel ik. Uh, uh, Clementine, hartelijk bedankt. Uh, jullie doen het niet alleen, hè? We, we kunnen nog een paar namen noemen. Armin ja. Molenaar, Petra Faber, Arjen van der Sluis, Groot de Grootengel zitten allemaal in bestuur. Ja. Dus jullie hebben een sterk bestuur. Jullie uh, zijn er klaar voor om uh, ja, je mening te geven voor de gemeente. We de hebben de een heel tevragen. sterk bestuur. Ja. En we beschikken ook nog uh, over een webmaster die oh, dat allemaal gratis Ik voor ons zei, doet. Nou, kijk, top. dat is lekker. Helemaal dat goed. Raoul is ook een webmaster. topper. Wat kost ja. het om lid te worden? 40 euro per jaar.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 Elke zaterdag op 10 tot 12 is te beluisteren op ZFM Radio.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 ja. Maar we gaan uh, naar onze uh, uh, nieuwe gast, Ernst Brokmeijer. Welkom, Ernst. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de reddingsmaatschappij. Uh, nee, reddings, niet van de reddingsmaatschappij. Maar, sorry, maar, maar die fout ook weer zeg. Reddingsbrigade. reddingsbrigade, reddingsbrigade is ben ik ben niet de enige die dat doet. Nee, dat begrijp ik. En, en de reddingsbrigade in Nederland ook. Hè? Je bent ook... Voor... Ja, ik ben, mag sinds, sinds uh, nou, drie jaar ook uh, ja. landelijk uh, actief zijn. Ik okay. heb een soort van mijn hobby, mijn werk gemaakt. Ja, hoeveel ja. reddingsmaatschappijen zijn er eigenlijk in Nederland? Er zijn we 147.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 En dan hebben we een derde, dat doen ze trouwens allemaal, maar een derde die ongeveer uh, ja, voornamelijk in dit zwembad ja, zich bezig bezighoudt met de lessen zwemmen, en, en, en, en, en binnen ja, en, en, en meren ja, en zo, ja. dat soort, uh, ja ja. Maar uh, echt letterlijk van Groningen tot, uh, tot Maastricht en alles wat er tussenin zit. Oké, okay, ja. dus als, als jullie een vergadering hebben, dan komen ze alle 170 Dan uh, is het, het mee, altijd uh, <laughs> vechten ergens in het midden ja, ja, ja. en dan uh, afwachten wie er komt. Nou, nu heb je afgelopen dag maandag, heb je op Radio 1 gesprek gehad over de reddingsbrigade. Ja, klopt. Ja,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 Het tweede wat je ziet is dat wat we dan noemen het kader lastiger wordt. Uh -huh. dus je ziet ook bij een zandwoord hebben, hebben twee vacatures in het bestuur. Ja. Nou ook dat zie je in het hele land. Hè. Penningmeesters, ja. bestuursleden, lastig, uh, trainers, wees. officials. Uh, dat is lastig. En, en ja, hè, We ja. hebben nog steeds een hele enthousiaste groep. Um, dus ook in Zandvoort kunnen we het nog net bol werken. Zeg maar. Want hoeveel mensen doen dat? Ja, we hebben qua, qua uh, lifeguards op het strand en het kader zo'n 80 uh, man, vrouw, jongen oh, meiden. Is best die, veel. Uh, ja. ja, dat is best veel. Maar als je bedenkt, dat hè, de, daar zitten ook uh, bestuursleden bij. Daar zitten mensen bij die ledenadministratie doen. Dat zijn de lifeguards op het strand. En jullie zijn verantwoordelijk voor uh, Bloemendaal tot? Ja, ook formeel is het van gemeentegrens tot gemeentegrens. Ja. Hè, dus dat begint uh, op, op de Kopzeeweg en dat loopt tot aan uh, nou, eigenlijk noord richting Noordwijk. In de praktijk ligt natuurlijk de nadruk op het centrumgedeelte. Dus dat is eigenlijk waar de paviljoens staan. Dus dat is zo'n vier kilometer. Maar het gehele Zandvoortse strand is meer dan zeven kilometer. Ja, ja, ja. Nou stelde jij ook voor, Ernst, om de interesse op te wekken... ...van mensen die eventueel bij de regelsbegaarde willen...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 Um, een minimum uh, uh, jeugdloon. Uh, uh, in, in de sport-CAO wordt betaald. Hè, waar ja. dus echt. Uh, vier tot zes weken. een aantal mensen ja. daar gewoon. Uh, zeg maar eigenlijk in dienst zijn van de gemeente. Ja, ja. Uh, en actief zijn. Um, en wat je wel ziet is een trend. Hè, wij, wij concurreren op dat vlak ook. met, ja, zeg ik maar heel plat. met de Albert Heijn. Ja. Uh, mm -hmm. en, en andere zaken. Jongeren willen ook gaan geld uitgeven. Uh, het leven wordt letterlijk duurder. En we zien toch ook in de zomer. dat ja. uh, ook de meest fanatieke lifeguards. ja, ook.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 En hoe je er even, als je ja. erin komt, eventueel eruit zou kunnen komen. Ja. Maar mensen weten dat niet. Dat is nee, dat, dat kun je zo ook eigenlijk niet. Maar... Nee, nee. nee, dat is ook waar, ja. ja. Maar een A-diploma is eigenlijk niet voldoende? Zeg nee, je. ja, en om het maar op zijn plat te zeggen. De, de C staat niet alleen voor C, maar ook voor zee. Ja. He, het ABC landelijk is eigenlijk opgesteld. Hè. A is een soort watervrij worden in een zwembad. B kan je, ik zou bijna zeggen, in het grote bad. En eigenlijk voor buitenwater adviseert men toch minimaal een C-diploma.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 Uh, het is complex hè, voor docenten. Ja. Het is echt een ja. belasting naar pad en terug. Maar um, um, ja, ik denk landelijk. Uh, in Zandvoort heb ik het idee dat nog redelijk veel kinderen door hun ouders op, op zwemles worden gedaan. Ja. Ja. Maar ja, ik zou graag zien dat uh, elk kind. Uh, en, en eigenlijk ja, misschien nog wat breder. Op de lagere school zwemmen. Op de middelbare school een EBO-diploma ja. en reanimeren. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is ook ja. belangrijk. Zeker. Ik ja. uh, wil het nog even hebben over uh, de registrations in Zandvoort. Uh, ja. Die jullie. Uh, want er wordt op dit moment op de Zijboulevard nog, nog steeds gebouwd. Er wordt nog steeds gebouwd. en uh, voor zijn we daar begonnen. Vertel eens wat over de overigen. Nou ja, dat, dat gaat vooralsnog uh, zoals het gepland is. Uh, ja. Dat betekent dat men op schema ligt. En dat, uh, dat voor dat de zomer hopen, open? Dat, uh, dat hopen we de komende weken uh, bevestigd te krijgen. is okay. nog steeds dat we voor het hoogseizoen uh, operationeel ja, zijn ja. Uh, in het gebouw. Dus eind juni? Uh, dat zou betekenen zo, zo nou ja, half juni dat ja. er uh, ja, een zeg maar, soort eerste...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 Uh, aan de andere kant weten we wat we ervoor terugkrijgen. En ja, weten we ook hoe de fundering eruit ziet. Wat de staat van het pand is. Ja, het kan ook eigenlijk echt niet meer. Nee, nee, precies. Jullie hebben het nu over Noord of? Nee, ja, nee de, oude, de oude Zuidpost. Oh, de oude Zuidpost. Oh, Zuidpost. Je ja. ja. ja. hebt nog in Noord een post. Hè? We hebben ook nog in Noord een post. Daar moet uh, ook nog een beslissing over worden. Ja, gemaakt. daar is de wethouder uh, ja, de andere kant druk ja. naar aan het kijken. Dat is, uh, die is ooit gebouwd als zogenaamd uh, semi-permanent containergebouw. Uh -huh. Daar zit een aantal jaren aan. Volgens mij origineel zeg maar tien jaar uh -huh. als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 Stap men bij elkaar over als er een tekort is aan een kant. Ah, ah, ah. We oefenen en trainen samen. Kijken bij elkaar in de keuken. Dus nee, dat, maar wat dat... is, wat is het, het, het daadwerkelijke verschil tussen. Ja, heel formeel um, um, um, um, is de, de Rangergade vooral voor um, toezicht, preventief toezicht. En natuurlijk ook de actie.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 Kleine watersporters die vermist zijn of langere mm -hmm. tijd uh, um, um, zoek. Of die ja, vanwege de hoge te lastig te bereiken zijn. En dat is waar we samenwerken. Maar ja, je één je is formeel die... uh, uh, alleen op oproep. Ander is preventief ook met toezicht. Eén voor scheepvaart, andere meer Ja, ja. Zou, en zo... die, zou het niet logisch zijn om het samen te doen?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 Uh, in de praktijk zie je vooral die, die organisatiestructuur dat het, dat het lastig lijkt. Ja, Duidelijk. Jij doet het al 35 jaar zo'n beetje. Hè? Ja, uh, iets langer. Op het strand mag wow. ik. <laughs> ja, ik, ben, ik mocht vanaf mijn dertiende als jeugd uh, lifeguard op het strand lopen. En dus dat is al ja. 35 jaar. Oh. Uh, en daar komen we nog 35 jaar bij? Nou ja, zolang het blijft zoals het is. Uh, en, en, en, en ik ook de ontwikkeling zie, ja, dan nou zie ik geen reden om te stoppen. Ja, maar nee. ben jij nou vaste dienst, of niet? Ik, um, um, landelijk, uh, landelijk ben ik drie oh, jaar, jaar geleden uh, ja. bij de kleine beroepsorganisatie. Ja. eens gaan we Nederland gaan werken. Okay. Uh, maar hier in Zandvoort zijn wij 100% vrijwillig en uh, ja. ze bijna zeggen kost het alleen maar geld. Ja, ja. inderdaad. Was jij een opvolger van Jan van Geven, toch niet? Of? Uh, nee, nee, Jan van Geemert landelijk is, was de adjunct directeur. Oh, was adjunct uh, ja, ja. Ah, ja, Ja. Nee, okay. ik, uh, ik ben nou, ja, drie jaar geleden mag ik daar communicatie, marketing, fondsenwerving doen. Dus, uh, oh, die manier. Ja, ja, uh, ja. nu uh, bijna de hele week met uh, reënsmigade activiteiten bezig. Ja, nou niet alleen met reënsmigade activiteiten. Nee, We ook, ook nog wel andere Zonfurt dingen. <laughs> ja, dingen. Ja, <laughs> Want uh, jullie, uh, jullie doen een hoop uh, in Zomvoort ook voor allerlei uh, koningsspelen. Nou, ja, ik denk op. dat dat... Je bent ook overal bij betrokken. zien jullie waarschijnlijk hier op zaterdag ook wel aan de tafel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 Uh, en dan ja, als je helemaal in die pool zit en ja. Ja, ik, ik kan niet zo goed nee zeggen ja. dat is dan mijn manko en het is leuk en maar het ja, kost ja, niet het te veel het... tijd, dan denk ik, ach doe ja, maar. maar ja, we hadden het natuurlijk net over uh, gebrek aan vrijwilligers, dat zie je overal dus niet alleen bij de rechtsbegaan, maar ook bij nee, de maar de dat, dat, ook, is, zo, dat is um, um, ik, ik, ik, ik ja, heb mij laten vertellen ook. of het klopt he. bij, de, bij, de, bij, de, bij heel veel sportclubs op woensdagmiddag staat tegenwoordig op heel veel plekken een betaalde trainer, ja, ja, omdat er geen vrijwilliger meer voor de woensdagmiddag nee, te vinden is dus dat is een trend, denk ik toch, voor, ik wil niet zeggen jongeren Generaties, maar dat mensen toch wat meer op zichzelf zijn en ja, ja, we ja. zien ook vooral in de individuele sporten: het hardlopen, dat soort zaken. Ja, dat gaat sky high. Ja. Maar ik, ik sprak laatst iemand heel anders: de Hockeyclub Zandvoort. Ja, daar is nu, geloof ik, echt de hele uh, mannenkant/herenkant verdwenen. Klopt. Ja, dat is natuurlijk heel gezonde ja. van ja. dat soort mooie clubs dat dat gebeurt. Absoluut. En vandaar dat wij proberen daar